De minister expert Maat geen excuses aan te bieden. Dat blijkt uit stukken die het ministerie vlak voor het Kamerdebat heeft gepubliceerd. Van de Steur noemde een lezing van Maat over de MH17-ramp ongepast en onsmakelijk. Later bood de minister tegen het advies in zijn excuses aan. In het Kamerdebat over de zaak ligt hij zwaar onder vuur. Oppositiepartijen beschuldigen hem ervan dat hij een onderzoeksrapport over de zaak Maat, die hem persoonlijk niet uitkwam, heeft achtergehouden. Oostenrijk gaat een maximum stellen aan het aantal vluchtelingen. Het land wil er dit jaar hooguit 37.500 toelaten. Tot de zomer van 2019 mogen het er niet meer zijn dan ruim 127.000, staat in een voorstel van de regering in Wenen. De meeste vluchtelingen willen niet in Oostenrijk blijven, maar doorreizen naar Duitsland. En doorreizen blijft mogelijk, zegt de regering. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie heeft plannen voor een aparte top over de vluchtelingencrisis. Er is nog geen datum. Jonker is bang dat er op de reguliere EU-top in februari te weinig tijd is. In september en november waren er ook aparte vergaderingen over vluchtelingen. Een chauffeur van een vuilniswagen heeft een werkstraf gekregen van 150 uur voor een dodelijk ongeval. Ruim een jaar geleden heeft hij bij het achteruitrijden een bejaard echtpaar doodgerijden in het Loosdrechtse bos bij Hilversum. Volgens de rechtbank heeft de chauffeur aanmerkelijk onoplettend gehandeld. Toch vindt de rechtbank een werkstraf voldoende, omdat het gaat om een relatief lichte vorm van schuld. Het weer vanavond droog, Vannacht de opklaringen, een kans op mist. minimumtemperatuur is min 5 graden. Morgen op veel plekken, veel plekken grijs, in de middag wat zon en het wordt dan min 2 tot plus 3 graden. Dit was het... Even. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is er een ongeluk gebeurd. Tussen Veenendaal en Maarsbergen staat nog 6 kilometer, maar de weg is weer vrij. A20 richting Gouda, langzaam rijden bij Krooswijk over 2 kilometer, levert nauwelijks vertraging op. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht staat tussen Gorkum en Lexmond 3 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima.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 Met van Zandvoort, ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45.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 Wees voor mij zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. mocht ik heen gaan ergens, terug dan niet op mij, maar post op het leven.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 in for tonight.